Jan van der Putten met het NOS Journaal. Toen Nepal getroffen werd door de aardbeving waren er 750 Nederlanders in dat land. Van hen zijn er inmiddels 500 gelokaliseerd. Van de overige 250 heeft mogelijk een deel het land al verlaten, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Mensen die nog geen contact hebben gehad met het ministerie wordt gevraagd dat alsnog te doen. Vannacht en morgenochtend worden in Rotterdam en Brussel twee vliegtuigen verwacht met ongeveer 100 Nederlanders uit Nepal.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 Jean Niedetsch, de bedenkster van het afslankprogramma Weight Watchers, is overleden. Ze werd 91 en ze stierf een natuurlijke dood, melden Amerikaanse media. Ze bedacht in de jaren 60 een puntensysteem en ontwikkelde een programma dat in groepsverband kan worden gevolgd. Zelf woog ze daardoor nooit meer dan 68 kilo. Het weer nog, vannacht trekt de regen weg en het koelt af tot 3 graden. Morgen geregeld zon, maar ook buien, mogelijk met een klap onweer en windstoten. Het wordt 11 tot 13 graden.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1077 hier op Sivam Zonvoort. Nog een nieuw muziek, uh, age muziekuurtje op de late avond. En we beginnen met uh, Robin Spielberg. Another time, another place, zo heet haar nieuwste cd. Voor meer informatie verwijs ik je naar uh, mijn website peacefulradio.eu. Ik wens je veel luisterplezier.